12 uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS-journaal. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zegt dat de nieuwe bezuinigingsvoorstellen van de Griekse regering nu worden bekeken door de experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Hij noemt het verder een uitgebreid stuk tekst waarvan de kwaliteit nog moet blijken. Inhoudelijk gaat hij er nog niet op in. Morgen buigt de Eurogroep zich over de plannen. Dijsselbloem zegt dat er dan een zeer vergaande beslissing kan worden genomen die goed moet worden voorbereid. De Europese aandelenbeurzen zijn vanochtend hoger geopend. Het lijkt erop dat beleggers vertrouwen hebben in de bezuinigingsplannen van de Griekse premier Tsipras. De AEX steeg na opening met ruim 2 Ook de Duitse en de Franse beurzen openen in de plus. De prijs van olie daalt, maar benzine is de laatste tijd juist duurder geworden. Gemiddeld nu 1,77 euro per liter. De olieprijs is gedaald van 70 dollar per vat naar 59 dollar. Dat de benzineprijs toch stijgt komt doordat het vakantie is. Dan is er veel vraag naar benzine en kijken mensen minder kritisch naar de prijs. Pomphouders verhogen die dan. Verder speelt mee dat de oliemaatschappijen kosten die ze hebben gemaakt om zich in te dekken tegen problemen door de Griekse crisis doorberekenen in de benzineprijs. Dan laatste nieuws. Een onbekende schutter heeft in de Duitse deelstaat Beieren een aantal mensen doodgeschoten. De dader is gevlucht in een auto. De toedracht van het schietpartij bij het dorp Leutershausen ten westen van Nuremberg is nog onduidelijk. De vluchtauto is een zilverkleurige Mercedes cabrio. De politie waarschuwt om de man niet te benaderen omdat hij gewapend is. Het weer bij volop zon is het vanmiddag 20 tot 24 graden. Alleen in het Noordoosten zijn er wat meer wolken. Morgen opnieuw zon met wat bewolking en het wordt nog iets warmer. Zondag vallen er weer wat buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Blarikum en de Afrit Bunschoten 9 kilometer file. Ook op de A1 richting Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Kerkdriel 11 kilometer door een ongeluk. Dus zijn er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer van Utrecht naar Brabant kan omrijden via Gorkum. Verkeer onderweg naar Limburg kan beter via Nijmegen omrijden. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat bij Hardingsveld-Grissendam... 3 kilometer file door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond, 8 kilometer. Op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Pull it against the street, pull it against the 7 minuten over 12. Het is uh, ja, uh, een mooie vrijdag, al zeg ik het zelf. En het is weer tijd voor uh, Zandvoort lunch. Dan denk je wat een uh, rare stem? Ja, dat ben ik. Sorry, kan ik kan niks aan doen. Rutte is nog uh, heerlijk aan het uh, nagenieten van uh, ja, zijn huwelijk, zullen we maar zeggen. Hè? Het was een prachtige dag, Ja, Ben artiesten. je er geweest? Ja, ik heb ze even gefeliciteerd. Ze okay. zagen er echt stralend uit. Er gaven ze wat licht, joh. Het <laughs> was echt heel leuk. Echt oh, keurig, heel erg keurig. leuk. Heb zelf ik een nieuwe bril, geloof ik, hè? Ja, het staat hem onwijs goed. Ja? Ja, absoluut. Ja, top. Zijn haren helemaal kort en oh, uh, strak in het pak, hoor. Hé. Ja, was de mooie Zo dag voor ze? Zo dan, ja. Ja, top. ze zagen er echt heel erg leuk uit. En ik denk dat ze vandaag moeten bijkomen van de huwelijksnacht. Oh, dat denk ik <laughs> ook wel. Op bed zitten en envelop open scheuren en tellen, hè? Dat was het, uh, da ja. Daar gaat het voor. Dat is de huwelijksnacht, toch? Ja. <laughs> Meestal kom je niet aan het... Uh, nou, ja, laat maar. Nou, maar ja. <laughs> het is lunch. Hé, hey, tot uh, leuk dat je er bent. Oh, ja, dankjewel, man. Het is een, uh, voor mij een primeur, dit. De uh, eerste keer Ja. samen met jou een uitzending doen. Nou, we hebben wel eens... Uh, op het gasthuisplein zijn we nog wel eens samen bezig geweest. Met Ruud ook erbij. Was jij er ook? Zit jij regelmatig achter de knoppen? Ja, dat klopt. Met de jaren. Met de jaren, Maar ja. echt uh, samen in deze setting uh, nee, uitzending dit doen. Dit is, weer, is, uh... Uh, dit is weer nieuw. Ja. ja. Hey, ik ben benieuwd. Ik vind het leuk. Gezellig. <laughs> Ik zal Komt het goed. even uh, uitproberen. Uh, oh, uh. Kijk, één ding scheelt. Uh, Ruud is heel erg uh, van de uh, Beatles en de Stones, hè? Ja. Ik totaal niet. Oh, en waarom scheelt dat dan? Omdat we dan wat meer uh, muziek <laughs> hebben van vandaag. Van de jaren 0 en de 90 en zo. Eh, ik en, ik de... vind het helemaal goed, jongen. Waar ik laat me van? altijd verrassen. Oh, ik heb een hele breed smaak. Um, ik heb niet één uh, bepaalde... Groep of, of een bepaald jaar of zo. Okay. Um, ja, vanaf 60, 70 tot, uh, tot, tot ja, de nuljaren. Mm -hmm. En af en toe wel ook wat van het nieuwe spul. Maar zeker niet alle. Oh, Oké, okay. nou, ja, dan hoop ik dat ik uh, mijn best ga doen uh, oh, dit ja. keer. En anders zoek ik je gewoon op joh. Ja. Ja, nee. Uh, ik de, kon je, je vinden, toch? Ja, ik sta niet ver van je weg. Dus... <lacht> hey, hey, ik wat heb het wel... De drie heren heb ik ook kunnen schoppen. Ja, ja, ja, ja, ja, dus dat ja, ja, ja, ja, gaat helemaal ja, goed ja, ja, ja, ja, komen. Hey, overigens uh, <lacht> bedankt aan uh, Henny Rukert uh, natuurlijk voor het vorige programma uh, Watertoren Sport. En uh, die stond helemaal in het teken van uh, wielrennen. En dat is logisch, hè, met de Tour uh, nu op het moment gaande. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen in uh, lunch, eigenlijk? Ja, om... Vooral heel veel muziek, toch? Heel veel muziek, dat sowieso. En dan om um, half één hebben we het uh, Regio Nieuws. Uh, half twee gaan we kijken of er updates zijn uh, van het regio nieuws. Uh, ik hoorde iets over een restaurant of zo. Ja, kwart over één hebben we een nieuw item. Uh, dat gaat over uh, elke week hebben we een, uh, een nieuw adres wat een leuke aanbinding geeft voor speciaal voor de CFM-luisteraar. Oké, okay, spannend. Dus uh, ja, dus elke week weer vernieuwd. Elke ja. week uh, een nieuw iets. En wie is er deze week? Latina. Ah, kijk. Het nieuwe Italiaanse restaurant aan de ja. boulevard zit hier. lekker Italiaans ja, eten. Ja, absoluut. Erg lekker en gezellig. Kijk. Ja. En uh, Joop Venus, natuurlijk, hè? Ja, en gaan we bellen voor de weekend-uitjes? Dat zo direct allemaal. Maar eerst, natuurlijk, zoals al werd gezegd, veel muziek. En dat gaan wij bij deze doen met Katy Perry met Roar.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 Je te retrouverai c'est sûr chapeau pour la route à pied Et nuette, diva au pied nus restera et à vie. Césaria, et à la mort aussi. Au brigade, tu es en brigade. À des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. Tout le monde Se croyait disparu, mais tu es revenu. Saque. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, et voilà. Après tant d'années, voilà, voilà. une de perdu, c'est ça? Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Eet smakelijk overigens, met A.V. Uh, Cesaria Moet ik wel goed zeggen natuurlijk. Een moeilijk woord. Ja, joh. <laughs> ik vind dat het, het mooiste altijd. Hè. Je hebt van die uh, heerlijke muziek. Uh, net zoals Stromae uh, en andere Franstalige nummers. Ik versta er helemaal niks van. Ja, je verstaat het wel, maar je begrijpt het niet. Dat is anders. Maar ik vind zulke lekkere muziek. Dat is mooi gezegd overigens. Je verstaat het wel, maar. Uh, je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. Hey, um, straks om half het uh, Regionieuws. En uh, daarna gaan we nog eens een keer Joop van Ness bellen. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, 98.6 van Keith. Met dank aan de uh, collega van de woensdagavond van uh, Break de Week. Shining. I know my baby brought you to me She kissed me yesterday Hello, you're so lining Got spring and summer running through me Hey, 98.6 It's good to have you back again Oh, hey 98.6 loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. Hey, everybody on the street, I see you smiling. Must be because I found my baby. No, she's got me on another kind of highway I want to go to where it takes me Hey, 98.6, it's good to have you back again Oh, hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me Oh, I love my baby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 Rainer met alle baan en beest. En daarvoor een mooie oude hit uh, van onze collega Jacques Jongmans... die op uh, woensdagavond uh, Breek de Week presenteert. Ik zou wel God alleen niet meer weten hoe die heet. Uh, ik heb ook niet op zitten lezen. 19.6 98.6 geloof ik. Met, uh, ik was met veel te veel andere dingen bezig. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, want jij bent ondertussen alles aan het klaarmaken ja, voor hoor, het uh, regio nieuws. Uh, hard op zoek. <laughs> ja, hebben we veel. Ja, ja, te veel weer. Dus ik ga het een beetje verdelen. Dus, okay, uh, komt goed. Dat zo direct, maar eerst gaan we luisteren dus, uh, naar veel muziek. En dit is de nieuwe van Pharrell Williams met Freedom.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 Hold on to Don't let me go. Cheaters need to eat. Run into solo. Your first name is King. Last name. just a son. Spent a lifetime stuck in silence afraid Een minuut over de klok van half één. Luister ondertussen naar uh, Emily Sunday. Met de Read All About It. Prachtige bellen van haar. Maar uh, ondertussen is het uh, tijd geworden. En ja, waarvoor? Nou, je weet het thuis wel. Voor het uh, regio nieuws. En ik mag de jingle niet gebruiken, dus uh, doen we hem even zo. Ja, anders wordt ze boos om. me. ik heb geen zin in Ja, dan moet je ook hoor. uitleggen. Waarom? Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Dat is niet ja, zo Ja, ik kan het wel laten horen waarom. Dan gebruik ik hem toch stiekem. Ja, de ik ja, ik het, nieuwsoverzicht het is nog een oude hè, voor de muziekboulevard. Maar hij werkt prima. Dan... Maar ga je gang maar in die regio het nieuws. Het gaat dus om het nieuws. Ja. Nou, let op. Er is een nieuwe MMX pizza bar in de Halterstraat geopend. Uh, dat is afgelopen donderdag gebeurd. Uh, op de plaats waar jaren het geveltje was gevestigd... aan de Halterstraat 3... hebben Corinne Hogedoren en Remo de Biaze. Uh, ik hoop dat ik het trouwens goed uitspreek. Remo de Biaze. Ja, Ah, nou, zo doe ik bijna goed. Um, een, een nieuw restaurant, uh, de grond uitgestampt... en daarmee een uniek Italiaans concept aan de zand wordt toegevoegd. Onbeperkt Italiaanse tapas eten voor een klein bedrag. Op zondag tot en met donderdag betaalt u niet meer dan euro per persoon. Op vrijdag en zaterdag is dat euro per persoon. Nou, dat valt wel nog mee, hè?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 Uh, onder de aandacht te brengen, organiseert Nederland Schoon ieder jaar de Schoonse strandenverkiezing. Met deze verkiezing willen zij betrokkenheid creëren bij de Nederlandse stranden. Dus um, even kijken, volgens mij stem je op supportervanschoon.nl. Allemaal stemmen dus. Even kijken, dan hadden wij vanmorgen nog een inbreker in huis in Bloemendaal. Uh, vanmorgen heel vroeg, om half twee, vannacht dus, werd een 21-jarige vrouw wakker... toen het licht in de slaapkamer van de woning aan de Kennemerweg in Bloemendaal... waar zij verbleef, plotseling aanging. Muziekboel... Ze keek om zich heen, maar zag niemand. Wel hoorde zij gestommel op de trap. Toen de vrouw ging kijken, bleek er niemand in de huis te zijn. Wel was het bovenlichtje van de keukendeur geforceerd. Waar vermoedelijk is de inbreker dus gevlucht. De politie stelde een onderzoek in in de omgeving... maar hierbij werd nog niemand aangetroffen. Dan is er op 13 juli een inloopochtend... over het omdraaien van de rij, rijrichting op de Grote Krocht. De gemeente organiseert een inloopochtend... Om het, over het mogelijk omdraaien dus, van de rijrichting van de Grote Krocht. Aanleiding hiervoor is de wens van ondernemers van de Grote Krocht. Zij verwachten met het omdraaien van de rijrichting... dat de klanditie toe zal nemen... Wij nodigen u voor deze inloopochtend uit omdat wij graag uw mening horen... zodat wij dit mee kunnen nemen in ons advies. U kunt uw vragen en suggesties ook e-mailen via info.zandvoort.nl... en dat kan tot uiterlijk 20 juli aanstaande. Meld hierbij het onderwerp omdraaien richting rijrichting Grote Krocht. Waar in het gemeentehuis in Zandvoort? Wanneer? Maandag 13 juli. En hoe laat? 9 smorgens... Tot 11 uur s morgens. Het is vrij in- en uitlopen. Dan hebben we nog het weer. En ja, mijn blaadje. Wauw, wow, je had gewoon een goede jingle te pakken. Tuurlijk. Ja, kan je er weer toch ook. Even kijken. Vandaag is het zonnig. Het kwiklicht bij een matige zuidwestenwind tussen de 19 en de 22 graden. Vannacht. Uh, uh, vanavond en vannacht is het helder en draait de kwik naar een graad of 15. Zaterdag wordt een mooie dag met flink wat zon en de kwikstanden tussen de 23 en 26 graden. Er staat een zwakke tot matige zuid tot zuidwestenwind en later op de dag draait de wind naar het westen. Zondag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. Het kwik komt die dag niet hoger dan zo'n 19 graden. De west tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. En vanaf maandag is het licht wisselvallig zomerweer, waarbij het kwik rond de 20 graden komt te liggen. Dat was hem. Tot zover. Dat ik, was ik, het weer. Ik, dat he? we, ja, die heb je ja, nou dan weer niet. Uh, ja. Dat is dan nou weer een beetje jammer. Hè? jammer. Ja, het is een beetje improviseren. Uh, beetje. Allemaal van uh, heerlijk dit. Uh, tot zover, inderdaad, uh, het nieuws en het uh, weer. Zo direct uh, veel meer weer en nieuws met uh, tot. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe single van O'Gene. Lisa Amy en Shelly. Die is vandaag uitgekomen en nou, dan moet ik hem even draaien. Wings to Fly heet hij. Um, straks om kwart voor één, uh, Joop van Nes. Maar nu eerst O'Gene. So I can wake up in the morning with a smile on my face. Perfect here And when the moon comes in the light is touching skin ...zit een uh, best wel lastige tekst. Alleen een tu tu, uh, dat is uh, best uh, makkelijk. Maar uh, het is een prachtig nummer in ieder geval uh, van Miss Montreal. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van uh, O'Gene van de drie meiden... ...die helemaal populair zijn geworden. Straks gaan we schakelen met uh, Joop van ...maar eerst gaan we luisteren naar uh, No Way No van uh, Magic.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 be foolish Magic is dit met uh, No Way No, een nieuwe single van uh, The Magic. Prachtige muziek, uh, prachtige groep ook uh, die dat doet uh, allemaal. Uh, ik uh, wil echt uren erover doorvertellen over Magic, maar uh, helaas uh, red ik dat niet. Uh, ondertussen proberen wij uh, verbinding te krijgen met uh, onze Joop van S, de enige echte. En uh, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Straks uh, zullen we dus uh, Joop te pakken gaan krijgen. Mijn eerste script met Superheroes.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 Met superheroes en ondertussen is het 10 uh, voor 1 op de klok. Ik hoop dat je lekker aan het eten bent. Aan de telefoon hebben wij uh, Joop van S. Als het goed is, kijken welke het is deze. Hoi Joop! Ja, ja, ja ik heb de goede. Ja, daar is hij dan. Ja maar hoor. Hij is toch wel van Nes hè? neem ik aan. Joop van Nes? Ja, je zei van S. Nee, het, ja. ik ben verkouden, dus uh, af en toe. Uh, gewoon sorry, maar uh, Goedemiddag, mevrouw <laughs> gewoon Goedemiddag, <laughs> Goedemiddag, Joop. Joop. Hoe maakt het? het jongen? Redelijk wel, dan ook vriendelijk. Maar ik zal even tempo draaien, want we hebben maar 10 minuten. Ja, nou, <laughs> gewoon hem erin. We er meer nodig. Oké. Okay. Wat <laughs> <Ja, Ja. Ja, laughs> dan ja, dan is er allemaal door. Ik. Uh, laat ik zo zeggen, het is uh, een top weekend gaat het weer worden. Uh, uh, we allereerst hebben uiteraard uh, vanaf vandaag en dan morgen en overmorgen ook uh, DTM Heel het DTM gebeuren. Het hele circus rondom de DTM, dat is in wordt neergestreken. Er komen diverse races komen er op het programma te staan, zoals de Formule 3, uh, Porsche en dat soort zaken allemaal... En die hele grote, dikke, vette bakken. Die, die, die geweldige auto's. Die, uh, ja. Ik vind het jammer dat er niet meer fabrikanten meedoen. Want er zijn er maar drie eigenlijk. Uh, dat is uh, Mercedes, dat is BMW en dat is uh, Audi. Maar die maken er echt een spektakel van. En met name de nieuwste. Auto's die van, de, van het bouwjaar uh, 2015. Ja, die gaan absoluut het snelste. En er zijn er nog een paar van, van wat uh, eerdere jaargangen. En die worden door de mindere goden bestuurd. Maar goed, dat begint dus uh, vandaag. Morgen en overmorgen. De hele dag is van alles nog wat te doen. Veel DTM, dus veel grote, dikke, vette bakken. Maar ook uh, een, een uh, goed programma er rondomheen gebouwd. Dan hebben wij. Uh, even kijken. Uh, vanavond, ja, en dat heeft, heeft ook uh, te maken met de DTM, gaat uh, Luna optreden op het Raadhuisplein. Luna, dat is, uh, uh, uh, die woont in Zandvoort, uh, in Ermuiden uh, geboren, is een Nederlandse dus en dat is uh, uh, echt een topper in Duitsland. Ze heeft uh, een x aantal hits gescoord. Met name in Duitsland dan. En daar is ze ontzettend bekend. Er wordt ze heel veel uitgenodigd. En in Zandvoort komt ze gelukkig ook steeds meer op de bühne. Uh, en uh, dat, uh, ja, dat, dat is maar een uurtje. Maar het is wel een heel erg leuk uurtje. hoor. Het een uurtje feest uur. is dat? Sorry? Een uurtje lang feest is dat? Ja, zeker. Absoluut. Um, een uurtje dus. Het begint om 7 uur. En 8 uur is dat voorbij. Dan morgen ook nog. Morgen in de avond. En dat is natuurlijk... Prachtig mooi ten aanzien van de DTM ook. Dat is het festival, het eerste grote muziekfestival van Zandvoort van dit jaar. Uh, Dancing in the Streets. Op diverse podia zullen uh, echt DJs met naam, zullen daar uh, met name in de naavond, uh, uh, daar uh, muziek maken. En uh, dat wordt weer uh, ook weer feesten, dansen, meebewegen. Geweldige muziek dus uh, uh, op het raadhuisplein. En dan uh, even kijken. Dan wil ik nog één ding even mededelen, en dat is voor de Zandvoortes met name heel erg belangrijk. Maandagochtend om 9 uur is er een inloopochtend voor het omdraaien van de rijrichting in de grote kocht. In de Raadhuis Splein Raad moet dan weer een rij. Uh, ja, ook aangepast worden. En de rijrichting moet dan, met name vanaf de kerk, uh, moet dat, uh, dat pension moet weer aangepast worden. Dat wordt allemaal uitgelegd, wat er gaat gebeuren, wanneer het gaat gebeuren en dat soort zaken allemaal. Maandagochtend, 9 uur dus, uh, uh, in het Raadhuis. Van 9 tot 11, uh, hè? Kan... Is het vrij in en uitlopen, Sorry? toch? Sorry? Van 9 tot 11 is het vrij in en uitlopen, toch? Ja, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Klopt, helemaal. Goed geïnformeerd. Ja. ja, ik regel het nieuws ook, hè. Nee. Maar ik, ik, ik vind wel dat, dat nee, de zandvoorders daarnaar moeten toegaan om zich te laten informeren. En uh, niet zeggen van, nou, ik ben ineens verrast. <coughs> het heeft in de krant gestaan. Ik meld het nu nog een keertje. En uh, ja, als je dan niet uh, naartoe gaat, ja, dat vind ik, uh, dan heb je ook geen verspreken als het eindelijk zover is. Dan en mag je het niet ook niet de achteraf, is. hè. Ja, ja, eigenlijk wel. Waar ja, het goed in zijn. Ik, eh, dat is hetgeen ik eh, te melden heb op dit moment, lieve mensen. Uh, het, het is niet veel, maar uit de goed hart, en heel erg geweldig weekend gaat het worden. Let maar op. Joop, ik heb nog even een vraagje. Je ja. had het over ja. Dancing in the Street alleen op het Raadhuisplein. Volgens mij zijn nee, er nee. meer plekken. Klopt dat? Nee, er is op drie plaatsen zijn podia. Er is er eentje Eindehalvenstraat. Er is er eentje Raadhuisplein. En er is er eentje bij de, de Jengs op het ja, dorpstuin. Precies, ja. En dan is er ook nog een mobiele. Die is van... Uh... Red Bull. En die wordt uh, in de Straat ingezet tussen Café Neuf en uh, de Chin Chin in. Ja. Daar gaat ook gedraaid vanaf, vandaan worden. En ik, ik weet eentje bijvoorbeeld, uh, Ditje Ramonski, die gaat daar onder andere ja. vanaf draaien. Ja. Nou, dat, uh, dat uh, lekker, uh, ja, als je van die muziek uit, hè. Laat ik het zo eerlijk ja. zeggen. <laughs> want uh, het is aan mij niet gespendeerd, maar ik ga toch kijken, want ja, ik wil toch weten wat er al mag zo, worden. is zo'n sfeerproef, hè, wat je moet doen, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Joop, ja. hartstikke bedankt. Er wordt dus een uh, vol weekend uh, in het teken van DTM en uh, muziek. En uh, heel belangrijk, die maandagochtend dus uh, de inloop uh, ja, dag ochtend zeker. voor het uh, omdraaien van de rij richting uh, Van der Krocht. Ja. Um, jouw muziek is er niet, Dancing in the Street. Maar uh, ja. je kent mij een beetje ondertussen, toch? toch wel. Ja, ja, ja, ja. Dan heb ik een heel mooi nummer voor uh, Golden Joop uh, klaarstaan van Neil Jong. Kijk, daar houden wij uitermate van. Ja, dat dacht zelf. ik al. Heerlijk <laughs> meezingen, joh. Dus blijf heerlijk aan de telefoon hangen en uh, geniet dan even van uh, Heart of Gold uh, van Neil Jong. Dankjewel, ja, Joop. Fijn weekend, super muziek. Hier bij uh, ZFM Lunch, Stanford Lunch, uh, even voor de klok van 1 uur. Dat betekent dat we ons uh, op gaan maken voor het nieuws, het weer in het verkeer en de commercials. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar de Bugles met VideoKill, de Radio Star. Tot straks na het nieuws met nog meer uh, nieuws van de regio en uh, natuurlijk uh, het restauranttipje.